6 uur. Het nos journaal. Mark Visser. Goedenavond. slachtofferaantal loopt op door aanhoudende beschietingen Israël-Gaza. Groot-Brittannië waarschuwt voor gevolgen grondoorlog. En asbest schoonmaak, sociale huurwoningen, kost miljarden. Het weer vanavond breiden de opklaringen zich verder uit. Wel wordt het hier en daar nevelig, minimaal vannacht rond 3 graden. Morgen overdag eerst grijs met wat nevel en mist. Het blijft droog en later kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt 7 tot 9 graden. Israël heeft vandaag weer een groot aantal doelen... in de Gazastrook gebombardeerd. Volgens Hamas, dat de dienst maakt in de kustenclave, zijn daarbij zeker 18 doden gevallen, onder wie vrouwen en kinderen. Maar ook Israël kreeg weer te maken met tientallen raketten... afgeschoten door Hamas. Het Israëlische leger meldt 12 gewonden... Correspondent Monique van Hoogstraten is al enkele dagen in de Gazastrook. Achter de schermen, Monique, schijnt gesproken te worden over een wapenstilstand. Maar daar is dus weinig van te merken. Ja, daar is op straat eigenlijk helemaal niets van te merken. Het leek eerder op een escalatie vandaag, met name in het centrum van Gazastad. Dat begon vannacht al met een aanval op twee mediakantoren. En dat ging de hele dag door... Uh, Zware beschietingen echt midden in de stad. Dat komt ook omdat Hamas en de andere groepen ook vanuit, die, de, vanuit het centrum van de stad uh, Israël beschieten. Uh, maar al met al is vandaag wel het beeld dat de beschietingen, de, de burgerbevolking, steeds meer uh, beginnen te raken. En dat ook de angst bij de mensen heel erg uh, toeneemt. Uh, ik, ik, hoor steeds het, het, ik hoor mensen heel vaak zeggen, uh, ja, ik, ik ben nergens veilig meer. Ja, burgerslachtoffers dus. Uh, Israël zegt zich vooral te bedienen van precisiebombardementen. Strook dat dan met jouw waarnemingen? Jawel, dat klopt wel, denk ik. En Israël is daar technisch ook heel goed uh, toe in staat. Bovendien heeft Israël helemaal geen uh, belang uh, bij burgerdoden. En zal ook echt wel proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. Het probleem is alleen dat Gaza een heel erg uh, dik, uh, dichtbevolkt uh, gebied is. Uh, Gaza-strook en Gaza-stad. Uh, dus uh, burgers zijn, worden heel snel uh, geraakt, al is het maar, uh, door uh, dingen die vervolgens in het rondvliegen na een bombardement. En het andere is natuurlijk wel dat mensen zich hier afvragen, ja wat beschouwt Israël allemaal als uh, militaire doelen? Uh, zijn dat dan ook de media kantoren die bijvoorbeeld uh, vannacht werden geraakt? Uh, nou dat vraagt men zich hier niet eens af, dat, men vindt gewoon dat dat, uh, dat, dat geen uh, doelen zijn. Uh, ik ben vanmorgen even gaan, uh, gaan kijken uh, op die plek waar dat vannacht uh, gebeurd was. Uh, luister maar even. Je hebt net vlakbij een raket ingeslagen, een paar minuten geleden. Vlakbij de mediakantoren die vannacht gebombardeerd zijn. Midden in de stad, in het centrum van Gaza. Ja. Ik sta hier met de jongen die in de straat woonde waar net het bombardement was. Waarom uh, bombardeert Israël? Het plek midden in de stad, wat was daar? Wat was het target? Uh, Doelwit was een braakliggend uh, stukje land hier midden tussen, uh, tussen de huizen in. Why this empty land? Uh, Omdat er vanaf dat stukje land net een raket uh, van deze kant naar Israël gegaan is. Dat is de raket die wij hebben zien gaan, dat was ongeveer een uur geleden... Beide partijen hebben er kennelijk geen moeite mee om midden in de stad hun oorlog uit te voeren. Hamas, of welke organisatie ook verantwoordelijk was voor deze raket, kiest een plek midden in de stad om een raket op Israël af te vuren. En Israël reageert daarmee met een bombardement op diezelfde plek midden in de stad. Hij Rende niet weg. Hij, was verstijfd. Maar is het niet stom van Hamas of wie deze raket heeft afgevuurd, om dat midden uit de stad te doen? Dat is een probleem, maar ze moeten het ergens vandaan doen. They can't find other places. We kunnen afdoen, we lijken, aangezien ik zou het ook fijner vinden als ze naar andere plekken gingen. Maar Gaza is nou helemaal dicht bevolkt. Ja, een bijdrage dus van Monique van Hoogstraten vanuit de Gazastrook. Dan de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek... die heeft de Israëlische regering gewaarschuwd... Israël verspeelt volgens hem veel internationale steun en sympathie... als het leger de Gazastrook binnenvalt... Als er een grondoorlog komt, is het voor de internationale gemeenschap veel moeilijker om partijen te steunen, zei Heek. De Britse minister deed tegelijkertijd een dringende oproep aan Hamas te stoppen met de raketbeschietingen op Israël. Hamas is volgens Heek verantwoordelijk voor de escalatie. President Obama zei vandaag dat Israël het volste recht heeft om zich te verdedigen tegen raketaanvallen. There is no country on earth that would tolerate missiles raining down on its citizens from outside its borders we En hij voegde daaraan toe dat een verdere escalatie van het conflict de kans op vrede in het Midden-Oosten aanzienlijk verkleint. We gaan eventjes naar Heracles tegen Rodiëse, C. Frank Wielaert. Daar is Herakles bezig gehakt te maken van Rodie C. in de slotfase. We hebben nog een klein kwartiertje te voetballen in deze wedstrijd. Roda met een man minder, namelijk een doelman die van het veld is gestuurd. Daar is wel een ander voor in de plaats gekomen. Maar qua stand loopt het nu hard op. Het is 5-1 geworden dankzij een goal van Armenteros. En je ziet wel eens ploegen die zich geen raad weten tegen tien man voetballen. Maar Herakles heeft het duidelijk opgetreed en creëert kans na kans. Dus het is pas 5-1 voor Herakles tegen Rodie SC. Herakles werkt aan het doelsaldo. 60% van de sociale huurwoningen in Nederland bevat asbest. En dat blijkt uit onderzoek van de NOS onder woningcorporaties. Meestal gaat het niet om heel gevaarlijke asbest, maar het moet wel opgeruimd worden uit zo'n anderhalf miljoen huizen. En dat gaat woningcorporaties een kleine 4 miljard euro kosten. Trudy van Rijswijk bij woningcorporatie Vidomes in Rijswijk. We hebben hier nog allemaal kasten in die woning. En in die oude kasten uh, kwamen we vroeger werden er nog plaatjes in gemaakt. Die hier, dat zijn de plafondplaatjes en die zijn ook van de asbesthoudend materiaal. In principe vormen ze ook geen gevaar, maar goed, nou we er toch zijn... en omdat de woning leeg is, vinden wij het toch fijn om dat weg te halen. Komen jullie ook veel dingen tegen die wel uh, van dat losse asbest zijn... en dus wel gevaarlijk? Uh, niet echt dat het los is, want dan praten we echt alweer over een incident. Hè? Dan, dan is de woning ook echt uh, een gevaar. Dus uh, het, het asbest wat in ons bezit, zit, dat is allemaal hecht gebonden. Dus dat is vast. Uh -huh. Dat is een beetje ook het probleem, hè? mevrouw Yvonne van Brugge. U bent de directeur bij de woningstichting. Die gevallen die plotseling gebeuren, die plotseling gevonden worden. Ja, dat is inderdaad. Hè. Daar wordt het spannend. We hebben de processen en de procedures redelijk goed op orde. We hebben in 2004 al een inventarisatie gemaakt van al het asbest in onze woningen. En iedere keer als we in zo'n woning als waarin we nu staan een lege woning komen... dan proberen we ook weer te saneren. Maar de, ja, we hebben altijd incidenten. Maar hebben jullie enigszins in beeld... Hoeveel procent van jullie woningen asbest hebben ergens? Ja, dat hebben we wel in beeld. We hebben zo'n 60% woningen waar asbest in zit of in kan zitten. En als je kijkt, in de laatste, zeg maar sinds 2005 hebben we al zo'n 600 woningen uh, asbest gesaneerd tijdens een nieuwe verhuring. Dus is zo'n woning waarin we nu staan. En daar hebben we zo'n ongeveer 700.000 euro aan Besteed. Dus dat is echt wel enorm. Vrachtgeld zeg. En dat in deze tijd. Ja. Gaat het wel goed met die woningbouwverenigingen? Dat is echt... Uh, ja, we zitten nu in spannende tijden uh, in de corporatiesector. Ja, de verhuurdersheffing, maar ook uh, centraal fondsheffingen... Ja. voor bijvoorbeeld uh, corporaties als Vestia, om, uh, ja, om die overeind te houden. Dus dat is echt wel heftig. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. CDA-leider Buma zegt dat hij er alles aan gaat doen om de nivelleringsplannen van het kabinet tegen te houden. Dat zei in het tv-programma Evert Jinek op zondag. Hij voorspelde dat er ook in de Eerste Kamer verzet zal zijn. Volgens de CDA-leider worden de verkeerde mensen de dupe van de kabinetsplannen. Kijk, het is heel goed om rekening te houden met mensen die het moeilijk hebben. Chronisch zieken, gehandicapten die, die nu ook geraakt worden door natuurlijk bezuinigingen op de zorg. Daar moet je mee rekening houden. Maar wat nu gebeurt is dat de rekening terechtkomt bij middeninkomens. Zelfs lagere middeninkomens, zo tussen de 30 en 45.000 euro. En dat zijn mensen die, die dat zijn nu ineens hoge inkomens geworden. Stoffelijk overschot dat donderdag in de Schorlse Duinen werd gevonden... is het lichaam van een man die al sinds maart werd vermist. De 23-jarige Frank Temme was niet meer gezien nadat hij in maart zijn huis in Heer Hugo Waard had verlaten. De politie zegt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. In het onderzoek is een man van 23 uit Alkmaar aangehouden. In Almere heeft een bejaarde man vanochtend tot twee keer toe een straatrover hard van zich afgeslagen. De man wilde pinnen bij een geldautomaat toen hij werd belaagd door de jongere man. De 23-jarige wilde het geld van de oudere man stelen, maar kreeg in plaats daarvan een paar flinke trappen. Nou ja, die 78-jarige man, die dacht er echt heel anders over. Het is iemand die een vechtsportverleden heeft, die kennelijk heel goed is in judo en jujutsi. En die heeft uh, die meneer, een aanvaller, op dat ogenblik met een uh, venijnige worp op de grond weten te krijgen. De verdachte heeft dus niet de pinpas kunnen pakken, ook niet het geld. Een politieagent die niet aan het werk was. En een andere omstander schoot schoten de oudere man vervolgens de hulp. De man van 23 is gearresteerd.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 Tom benadrukt dat dat partij niet stopt, maar zelfstandig doorgaat. Brinkman zegt in een reactie dat hij al had aangegeven... niet verder te willen met Ton. Hij heeft naar eigen zeggen weinig voordeel gehad van de samenwerking. Brinkman werkt aan iets nieuws met mensen... zo zegt hij, bij wie je niet bang hoeft te zijn om een mes in zijn rug te krijgen. Sport. Schaatser Maurice Vriend is de grote verrassing geworden... bij de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen. Hij deputeerde in Heerenveen met een overwinning op de 1500 meter. Het was opnieuw een prijs voor de schaatsploeg van trainer Jan van Veen. Eer op de dag de Lotte van Beek haar tweede medaille... een brons op de 1000 meter. Maurice Vriend zoekt naar een verklaring voor het succes van team Van Veen. Nou, Lotte en ik zijn natuurlijk nieuw bij het team. En, uh, we hebben, ja, het niveau in het team ligt ongelooflijk hoog. We hebben, Lotte, of we hebben Marit en we hebben Koen. Dat is gewoon een gevestigde wereldtop. En daar kunnen wij als jonkies alleen maar tegenop kijken. En van leren en naartoe groeien. En Jan die schrijft ongelooflijk goede schema's. En die weet je als persoon ook enorm te triggeren om het beste uit jezelf te halen. En dat is gewoon wat er bij ons denk ik ja, tot resultaat leidt. Jan Smeekens en de vrouwen zorgden voor zilver op de 500 meter en de ploegenachtervolging. De Mastart, een soort marathonwedstrijd, die werd een dubbel Nederlands succes. Christijn Groeneveld die won voor Arjan Stoetinga. In de Eredivisie verspeelde FC Twente opnieuw punten. Op bezoek bij FC Utrecht kwam het niet verder dan een 1-1 gelijk spel... waardoor de achterstand op koploper PSV nu drie punten bedraagt. Vitesse liep twee punten op de Tukkers in door een 4-1 overwinning op NEC. De Gelderse derby was opnieuw een beladen wedstrijd... met maar liefst drie rode kaarten voor de bezoekers. Feyenoord had in de eigen Kuip weinig moeite met Willem II en won met 3-0. En eens is er nog een wedstrijd aan de gang. We hoorden netto, herakles Heracles tegen rode JC... Frank Vilaert, uh, Heracles uh, was op weg eigenlijk alleen maar uit te lopen. Hè? Ja, 5-1 is het inmiddels. We hebben nog uh, nou, een goede vijf minuten te voetballen. Maar uh, Almeloos worden een tikje nonchalant. En uh, dat zorgt er eigenlijk voor dat je denkt, nou het zou ook wel eens 5-1 kunnen blijven. Het leverde bijvoorbeeld al een goede kans op voor fladerers voor Rode C Die zomaar ineens door mocht lopen. Het noopt ook uh, Bos om verdedigend te wisselen. Een echte verdediger erbij te zetten om de nonchalance een klein beetje te beteugelen. Vijf minuten nog en Herakles Ruim op voorsprong tegen Rode C Gaat ook stijgen op de ranglijst in de eredivisie. 5-1 is het. Dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws nog een keer. Door de aanhoudende beschietingen tussen de Gazastrook en Israël... vallen er steeds meer burgerslachtoffers. De Britse minister Heek waarschuwt Israël voor de gevolgen van een grondoorlog. En het schoonmaken van alle asbest uit sociale huurwoningen... kost corporaties bijna 4 miljard euro. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van de VPRO met studio Itzerda.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 Welkom bij de VPO. De vaste luisteraars verwachten op dit tijdstip Studio Itzaard. Werd net al aangekondigd. Maar we zijn nu dus live vanuit Amsterdam op het Itvaart, internationaal documentaire festival hier in de hoofdstad. Ja, meer dan 380. Films zijn er hier in Amsterdam te zien tot volgende week zondag. We begrijpen dat u misschien door de bomen het bos niet meer ziet... en daarom hebben de film- en buitenlandspecialisten bij de VPRO Radio... voor u een selectie gemaakt van de beste en meest bijzondere films. Tot 8 uur kunt u luisteren naar reportages en interviews met makers en kenners. Maar we beginnen met de actualiteit. En dat doen we ook met een filmmaker natuurlijk. Ja, want het is opnieuw onrustig in Israël en de Gaza. U hoorde het net in het nieuws van zes uur. Opnieuw bombardementen over en weer. Uh, uh, Obama en de Engelse minister van buitenlandse Zaken die waarschuwen... Um, het gaat daar helemaal mis, zo lijkt het. Hier aan tafel documentairemaker Esther Hartog... Goedenavond. Op het ITVA ging vrijdag je film Soldiers on the Roof in première. Voor deze documentaire woonde je gedurende drie jaar... steeds in aantal maanden in de Joods-orthodoxe nederzetting Hebron. zeg je. Wij zeggen Gebron. Hebron. Um, dit is je eerste film. En je bent gedomineerd voor beste talent en beste Nederlandse documentaire. Gefeliciteerd daarmee. Dank je. Um, wat vind je van die laatste ontwikkelingen die we, waar we nu van horen in, in Gaza? Het is uh, natuurlijk heel, heel erg en triest wat er allemaal gebeurt. Het is ook. Um, ja, het is gewoon heel erg zorgwekkend. Want uh, de meeste mensen willen helemaal geen oorlog. Of nou je Palestijnen zijn of, of uh, Israëli's. Tuurlijk wil je geen oorlog. Er komt alleen maar ellende van. Dus het is uh, heel erg erg wat er gebeurt. Ja, je bent zelf van. van is Joodse Israëlse afkomst. Zit dat dus gewoon. kleurt um, dat je beeld? Of, of voel je, je toch ook heel erg mee met die mensen daar in Gaza? Ik ben, in, ik, uh, ben inderdaad uh, in Israël opgegroeid, van mijn twaalfde tot mijn vierentwintigste. Um, maar ik ben inmiddels ook al heel lang in, in uh, Nederland. En daardoor heb ik leren kijken, um, ook naar de andere kant. Als je in Israël opgroeit, dan, dan, dan uh, leer je uh, heel erg bang te zijn. Uh, je wordt nationalistisch opgevoed in alle scholen. en Je gaat naar het leger en al dat soort dingen. Dus je ziet de vijand, de Palestijnen, als de vijand... Um, ik woon nu al inmiddels tien jaar in Nederland. En uh, ik heb ook heel veel uh, Palestijnse vrienden. En ik weet inmiddels dat de Palestijnen ook gewoon mensen zijn natuurlijk. Ja. En daar moeten we altijd blijven herinneren. Ja, binnenkort zijn er verkiezingen in Israël. Heeft deze enorme escalatie nou niet ook te maken met het feit dat Benjamin Netanyahu, de huidige premier, zichzelf wil positioneren voor die verkiezingen? Het is een beetje een insteek, maar toch wil ik er vragen aan. Ik begrijp niet helemaal uw vraag. Nou ja, binnenkort zijn de verkiezingen. Waarom ja. escaleert het op dit moment? Is dat toeval? Komt dat door Hamas? Of zit daar toch ook een Israëlische agenda aan? Het zit zeker bij de politici... Um, ik ben uh, antropoloog. Ik kan het veel hebben over uh, de mensen. Uh, over de mensen in Israël en aan de Palestijnse kant van waar die angst komt. Natuurlijk zijn beide kanten is er heel veel angst. En in tijden van uh, angst om, uh, om weer een terreuraanslag, angst om weer een raketaanval. En de politici in, in Israël die gebruiken die angst voor hun verkiezingen. Ja. Je, la, laat even over je film hebben. Waarom koos, koos je... ...tot hoofdonderwerp Hebron en zijn bewoners. Waarom is Hebron koos? daar op de West-Mek. Hebron, nou, um, ik zeg Hebron, dat zijn Israëli's. Ja. Hebron uh, is, een, is een bijzondere plek. Um, want het is een, een, een, uh, een, een heilige stad. En, er, en lo, niet zoals bij de andere nederzettingen. Andere nederzettingen zijn echt losse als dorpjes of kibbutzim op een heuveltje. En die, die zijn weg van de Palestijnse uh, bevolking. In Hebron is er nederzetting in het midden van een stad. 800 kolonisten wonen in een stad met omringd met 120.000 Palestijnen. Ze zijn buren. Ja. Het is een heel erg... Bijzondere plek. Nou, als je in Israël uh, woont, dan worden de, de kolonisten in, in Gevron... In dan, de mensen in Tel Aviv zeggen, ja, dat zijn een stelletje uh, uh, fanaten. En ze worden gezien als, uh, als anders dan de normale Israëli's. Ja. En ik wilde eigenlijk naartoe gaan naar Gevron om te kijken wie die mensen zijn. Ja, je hebt gedurende drie jaar steeds een aantal maanden daar gezeten... Is je beeld van die fanatici nou veranderd? Doordat je daar zo lang hebt uh, rondgelopen, we hebben de film niet gezien. Hij is binnenkort te bekijken. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Nou, wat mij. Um, ik ben telkens over die drie jaar dat ik daar zat, ben ik continu verbaasd geweest. Door de absurditeit van de realiteit daar. En ook hoe, ze, hoe, de, hoe de mensen daar zijn. Maar wat eigenlijk mij het meest verbaasde was dat die mensen, en ja, dat klinkt misschien heel raar... kijk, iedereen denkt aan kolonisten, dat het heel erg extremisten zijn. En dat zijn ze ook. Maar wat me verbaasde was hun menselijkheid. Ik, ze dachten dat ik aan hun kant was. Ze hebben het nooit echt gevraagd. En hun warmte en gastvrijheid, dat, dat was wat iets wat mij heel erg in een dilemma bracht. Van, wow, wat, wat, wat gebeurt hier? Nou... Uh, vrijdag was je film in première hier op het ITVA. Aanstaande uh, Ma maandag. maandag is de film te zien op Nederland 2 om 9 uur. Ja, Dankjewel. bij tegenlicht. Bij tegenlicht. Across the world, the Fed is the symbol of the integrity and the reliability of our financial system. And the decisions of the Fed affect the lives and livelihoods of all Americans. Voordat, voordat we verder gaan op het Itva hier in Amsterdam live bij de VPRO Radio praten over documentaires. Gaan we heel even naar de sport, want de voetbalwedstrijd in de Eredivisie is afgelopen. Ja, de voetbalwedstrijd Herakles tegen Rode J.C. Dat was al een tijdje geen wedstrijd meer alleen. Hij moest nog even afgelopen zijn. Want Heracles stond al dik voor tegen Rodi SC. Tegen 10 man van Rodi SC. Uiteindelijk is het bij 5-1 gebleven. Dat betekent dat Heracles van plaats 11 naar plaats 8 stijgt, stijgt in de eredivisie. Een goede zaak dus voor de ploeg uit Almelo. En weer een tik voor de ploeg uit Kerkraden. De tweede op rij vorige week al verloren. Met 5-2 van Feyenoord. En dan moet je herstellen volgende week. Als je thuis Ajax mag ontvangen. Kortom, Roda heeft het even bijzonder zwaar in de Eredivisie. En voelt dat vandaag extra in Almelo. Goed, hartelijk dank. U bent weer terug bij de VPRO Radio. Op de ITFA, het Internationaal Documentaire Festival hier in Amsterdam. Samen met Lotje IJzermans presenteer ik vanavond uh, een programma dat tot acht uur vanavond hoor, uh, duurt. U hoorde voor de voetbalflits een fragment van de film uh, die gaat over de vet. Uh, hoe heet de film? Money for Nothing. He Money for Nothing, Lotje. Dankjewel. Uh, in deze documentaire krijgen we een inkijkje in de grote rol die de centrale, de centrale Bank van Amerika, de Federal Reserve, speelde in het ontstaan van de financiële crisis daar. En ja. zo meteen gaan we over de film praten. Ja, voor veel documentairemakers vormt die huidige financiële crisis... een belangrijke inspiratiebron, eigenlijk voor hun films. De VP koos The Queen of Versailles uit als hoofdfilm. In deze film volgen we een steenrijk echtpaar uit de Verenigde Staten. ...dat een huis zo groot en pompeus als het Franse Versailles laat nabouwen. De ondernemer met zijn Timeshare Imperium uit Florida... ...wordt zo hard getroffen door de crisis dat het huis echter nooit afkomt. En dan hebben we ook nog Griekenland. Het land dat in Europa het hardst getroffen wordt. In de film One Step Ahead is een Griekse burgemeester uit Thessaloniki de hoofdpersoon. De man wordt geconfronteerd tijdens een verkiezingscampagne met woedende kiezers. Die willen dat hij nu eens met echte oplossingen komt tegen de crisis in zijn land. En tenslotte de film I Want My Money Back van Leo de Boer. Hij zit hier bij ons aan tafel. Goedenavond. Goedenavond. En in I Want My Money Back, het Nederlands, ik wil mijn geld terug... En Kort staan van die, van die film, je zoon krijgt een erfenis... en omdat hij nog te jong is om er zelf iets mee te doen... wordt jij als vader gevraagd over die 40.000 euro te waken. Je gaat ermee beleggen, maar dat gaat niet goed. Je verliest meer dan de helft van dat geld... en uiteindelijk biegt je dat bij de accountant op. En die zegt dat je het nooit zal terugverdienen... dat je nooit binnen de vijf jaar die je nog hebt... Voordat je, voordat je zoon aanspraak kan maken op dat geld... dat enorme bedrag weer bij elkaar zal krijgen. En dan rest er niets anders dan het op te biechten aan je zoon. Pijnlijk. Ja, dat heb je goed samengevat. Uh, wat dat was zijn reactie? Uh, nou, uh, die zit in de film. Ja, dus, uh, Verklap hem eventjes. De putter heeft het gedaan. Nee. Ja, dat is juist het. Uh, nee, ik denk dat de mensen moeten gaan kijken naar de film. En dan zien ze, ik, ik moet dat probleem oplossen. En dat is, dat is een soort dra dramatische constructie. Ik ben trouwens eigenlijk uh, veel meer geld van mezelf kwijtgeraakt. Ook, ook nog? Van, ja, nee, dat is de, de hoofdmoot. Het, het verhaal van mijn zoon overschaduwt een beetje het, uh, ja, de hoofdlijn... dat ik ben gaan beleggen om, om het geld terug te verdienen. Maar schaam je niet, ook voor je niet? Nou zoon? ja, dat is wat Pieter overal, de, de producent Pieter van Huistee... Die, die, die omschrijft de film. als de film gaat, Het is een film over schaamte. En dat is een, een hele nieuwe kijk uh, op de crisis ook... hoe je je eigen rol in het grote verhaal projecteert. Want het is natuurlijk wel een, een, een film die, die blijft gaan over de financiële crisis maar op een heel persoonlijk level neergezet en verteld. Ja, en dat, dat is bij mijn weten ook de eerste keer. Want je hebt mijn, ik heb een aantal films bekeken... ook nu aan, aan de aanleiding van het echt er draaien... hier een aantal films die te maken hebben met de crisis. Onder andere uh, The Queen of Versailles en uh, Money for Nothing. De, de film over de vet. En wat je zo... Nou, ik bedoel, de, de, de Queen of Versailles is, een, is gewoon een hele geestige film. Maar het zegt eigenlijk niet zoveel... over de achterliggende oorzaken van de crisis. Het, het volgt die mensen die hun huis kwijtraken. Het is wel aan de kant van de slachtoffers... En uh, films als Inside Job en uh, uh, Money for Nothing... Inside Job is een film die eerder is uitgekomen... die probeert te verklaren waarom de crisis ja, in Amerika die, is ontstaan. Ja, dat was eigenlijk hè? de eerste. Dat ja, was de, twee, drie de, jaar de, geleden. De, de, de moeder der... Uh, uh, crisis films, films ja. En, uh, uh, maar A, zijn ze het, uh, verschrikkelijk humorloos... en, en B, uh, uh, wordt die boodschap... Ja, die, die is gekend, vind ik. Iedereen wijst naar de bankiers en zegt... Die hebben het fout gegaan. We gaan het daar zo direct verder over hebben. Eerst nog eventjes hier ook aangeschoven aan tafel. Erik Jan Harmens, creatief en zakelijk dichter en schrijver. Auteur van De Kleine Doorschijnende Man over een man die de weg kwijtraakt in de wereld van de beleggingen in 2008. En dit jaar verscheen van zijn hand het boek De Man... die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. Ja, als er, welkom. Als er één positief element aan de crisis zit... is het wel dat het wereldwijd voor heel veel creativiteit zorgt. Waarin zit een die verbeelding? Wat triggert creatieve aan die crisis? Ik denk, eh, en dat zei Leo ook wel een beetje net, van, dat het erin zit dat mensen iets eh, geloofden of iets nastreefden. En dat het, uh, dat het niet uh, werd wat ze ervan hadden verwacht. Integendeel dat het een hele harde landing was. Niet eens een bumpy ride of zo, maar echt een <laughs> harde landing. we zitten midden in die landing nog, ook hier nou, in Nederland. We zitten ja. midden in de landing. We weten niet eens tot hoe diep we verder nog... We weten niet eens of de landing nou echt is ingezet of zo. Er is een soort, soort heel, heel erg... Nee, uh, Nederland wel, de rug. En ja. tegelijkertijd is het ook... Uh, er zit ook een heel andere kant aan. Hè. Ik bedoel, op het moment dat dingen instorten... Of dat huizenprijzen instorten... Of mensen uh, uh, 50.000 of 100.000 euro verliezen. Op een gegeven moment uh, is dat, wordt het ook, dat verlies genomen... en dan is het gebeurd en dan ligt het achter je. Of zo. Dus dat wordt ook relatief. Hey, als je 30.000 euro verliest, is het kut. Ja. Maar je leeft wel Sorry, door. Ja. Je, nee, je leeft wel door, snap je? Ja. Het is niet zo dat je dan een, een attack krijgt. Dan zijn zo van de stress jezelf opvreten. Maar je kan het relativeren. Het is geld wat je verliest. Het is een huis wat je verliest. Het is niet leuk... Maar het is te doen. Is dat, dat nou zo? Want een heleboel mensen zijn echt een huis kwijt. En zitten nee, het het echt. Grond. Wat ik net zei, dat woord. Zag ik niet eraan. Ja. Maar het is natuurlijk ongelooflijk niet fijn. <laughs> maar het is niet, het is niet alles. Weet je, het is, ja. Maar dat ik bedoel, als we, kan je in deze crisis komen dan ook. een thema als de hoofdzonde: hè? Dus hebzucht, hoogmoed, lust, jaloezie, woede, gemakkelijk. Ja. Het komt nu allemaal naar boven. Ja, maar mensen willen iets waar ze geen recht op hebben. Mm -hmm. He, dus als je een administratieve baan hebt waar niets mis mee is... Laat me heel, maar, ja, dan heb je misschien, ben je misschien niet entitled zeg maar, tot een, een woning aan het water of zo. Iets heel simpels. En ja. die wil je wel, dus je kan ergens een hypotheek krijgen... waarmee je die woning aan het water wel kan krijgen. Ja, die maar... neem je dan. Dat is niet erg, maar dat heb je gedaan. Ja. En daarna krijg je uh, slaag. Welke van de hoofdzonden, waaraan heb jij je nou schuldig gemaakt? Leo de Boer, filmmaker. Hebzucht. Veel geld hebzucht. Hebzucht. Ik niet alleen hoor, maar ik, ik, ik, ik durf het te zeggen. En dat is het, precies het, het beeld waar we, waar we net waren. Van iedereen wijst naar de bankiers. Maar wat ik gedaan heb, is op zoek gegaan naar de hebzucht in mezelf en in anderen. Was het ook niet hoogmoed? van dit gaat lukken? Of is het, ja, er, maar, ja, maar dat was niet zo bewust. Want de tijd was zo. Ik bedoel, je kon niet kapot. De, de, de bomen groeiden de hemel in... Uh, ja, je, je, als je geld had, was je een dief van je eigen portemonnee... als je het op een maffe spaarrekening zette. Trouwens, die spaarrenten liepen steeds verder ja. terug. Op een gegeven moment was het 2,1 procent. En, en, en moest, je, moest je wel gaan beleggen, dat zo, zo heb ik dat gevoel. Het ja, werd ook heel makkelijk om toegang te krijgen tot, tot in online beleggen. Ik heb ja. ooit een, een poster zien hangen op de straat. Daar stond op, lenen is omgekeerd sparen. Dat is echt, <tie> dat is echt waar. Ja, dat is... Ja. Na de daad uh, het verlies van het geld en, en de hebzucht die wij zelf hebben ben je voor de film, uh, ik wil mijn geld terug, op zoek gegaan naar het waarom. Hè, van waarom het mis is gegaan. Laten we even luisteren naar een fragment. Voordat ik met Michael kan praten, moet ik weten wat ik tegen hem ga zeggen... als hij me vraagt waarom ik gedaan heb wat ik heb gedaan. Dat zou ik zelf ook wel willen weten. Ik hoor over een ex-bankier die is weggegaan bij ABN Amro. En die nu hoogleraar is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Gespecialiseerd in het gokgedrag van beleggers. En ik vroeg me af of u mij kunt laten inzien ja. wat ik fout heb gedaan. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Oké, okay, dat is prima. Ik zou zeggen, ga, ga zitten. Ja. Uh, en uh, goed eens kijken of we nu een keer een experiment kunnen doen. Dat je wat meer duidelijkheid krijgt in je eigen gedrag. Dus dat ja. is goed. Ja. Wat voor soort... Experiment zit nou, wat denken. je zou kunnen doen is een keer werken met, een, met casino capitalisme om het zichtbaar te maken. Dus dat okay. zou ik wel een keer uh, willen gaan doen. En... Ben je thuis? O, dat is toch nou, helemaal cool. nog helemaal niet. U bent nog steeds rechtstreeks verbonden met het It in Amsterdam... waar we live een uitzending hebben van de VPRO Radio... en praten over documentaires. Um, Leo de Boer, we hebben het nu over de film Ik wil mijn geld terug. Wat leerde je door dat casinospel bij jou thuis? Wat was jouw inzicht naar de debaten? Nou, het, het, het, het, het grotere verband was dat je dus, als je verlies leidt... dat je probeert het verlies goed te maken. En dat is precies wat ik gedaan heb. Ik was er niet zozeer uit om geld te verdienen... wel op een gegeven moment uh, initieel natuurlijk wel... Maar wat, wat mij, mij verblinde, was dat, dat ik mijn verlies goed wilde maken. Ten koste van alles. En daar ben ik heel erg uitgegleden, want dan ga je dus... In één keer koop je tom-tom. Dat is hetzelfde als dat je het op zwart zet. Of op rood, of op een heel cijfer in één keer. En dan verlies je nog meer. Dan moet je dat ook nog goed gaan maken. Dus het wordt, wordt dus het logaritmische schaal van, van verlies... die je heel snel moet doorbreken. Anders ben je binnen de kortste keren alles kwijt. En dat werd mij in de film door de... De gokspecialist Annex uh, Beleggingsdeskundige. Want die, die legt, aan, legt tegelijkertijd uit dat gokken en beleggen heel veel met elkaar te maken hebben qua onzekere factoren. Uh, nou ja, dat is mij klaar geworden... dat ik daar slachtoffer ben voor geworden. Ben. Ja. Je, je hebt geen politieke belangen. Je hebt geen grote carrière bij een hele grote bank. In de film uh, uh, over de Fed... Over de Money, for Money for Nothing. Ja, die naam die blijft <laughs> maar uit de hoofd. titel voor je. Ja, ja, heet waar. Uh, daarin zie je een hele reeks... hele machtige mensen, mannen en vrouwen... die jarenlang bij de uh, Federal Reserve hebben gewerkt... of werken nog steeds... rondom uh, Alan Greenspan... de grote, eigenlijk nu hoofdschuldige aan de crisis. En tenmin tenminste, zo wordt hij in die film neergegeven en zijn opvolger Bernanke, die mensen geven eigenlijk helemaal niet toe. Ze beschrijven wel wat er is gebeurd, maar ze gaan niet zo diep door het stof als Leo hier aan tafel. Uh, Erik-Jan Harmens, kan je dat begrijpen, dat die mensen niet zo ver kunnen gaan als Leo... en gewoon kunnen zeggen, ja, we hebben het fout gedaan, sorry, dat is echt... Ja, maar ik denk dat sowieso in Amerika een hele andere kijk op die hele crisis is. Hè. Ze hebben daar het principe van quantitative easing, dus dat betekent gelddrukken, hè. dus op... Op het moment dat er constructieve bestedingen achterlopen, dan ga je geld drukken, zodat er geld in de markt wordt gepompt en die economie gaat draaien. Wij vinden dat, uh, filter World West, zeg maar, ja. wij, willen, ja, wij willen de ratio's halen. Hè? Wij willen de ratio's zien halen. Als de ratio's gehaald worden, komt het goed. Dat zie je aan Rutte, dat zie je in Europa. En daar is een heel andere aanpak. En dat betekent dus dat, dat. Natuurlijk gaan zij niet zeggen dat ze het fout hebben gedaan. Zij zeggen alleen van ja, we hebben eh, die bumpy ride gemaakt naar beneden. en we komen er weer bovenop. Er zit een enorm Maar ze komen er bovenop omdat ze geld krijgen van de belastingbetaler. Dat ja, ja, ja, ja. is wat iemand in mijn film ook zegt. Als wij geld verliezen, krijgen we weer nieuw geld. Want we doen hetzelfde. Hè? We zijn allebei aan het speculeren. We zijn allemaal op een manier aan het gokken. Maar als jij geld verliest, ben je het kwijt. Ja. Het geld van je zoon is weg. Ja. Maar als wij geld verliezen, krijgen we weer nieuw geld. Ja. En, Zo simpel is het. Ben jij dan heel anders in jouw film... dan, dan de bankiers in die Money for Nothing films? Nou, de, de ex-bankier die ik spreek... die durft toe te geven dat het enorme verschil is... met uh, gewone mensen die hun geld kwijtraken en banken. Is dat banken weer nieuw geld krijgen? Ze zijn veel te groot om om te vallen. Dus zij... zij kunnen met geld gokken... Wat niet van hun is. Dan gedraag je je dus heel anders. Dat is wat, wat, wat, de, wat de, maar de werkelijke waarde is. Maar dat deed jij eigenlijk ook, hè? want jij gokte met het geld van je zoon. Nou, zo, dat was <laughs> nogal verweven met mijn eigen geld. En uiteindelijk zit ik al in het probleem. Ik moet het toch terugbetalen. Ik bedoel, maar ik jij gaat net als zij betalen. eigenlijk uh, uh, niet die schuld aan. Maar je probeert allerlei manieren om onder, eruit te komen. En je neemt ook je verantwoordelijkheid niet, net als zij. Nou, ik wilde het terugverdienen. Eigenlijk wil ik dat tot maar de dat dag van vandaag. Nee, maar dat willen zij iets... ook. die bankiers ook. Nou, die, die, die, die krijgen het sowieso al terug. Maar, maar die willen ook geld. Ja. ja, die willen meer geld verdienen dan, dan wat ze hadden. Ik wil eigenlijk gewoon initi mijn initiële bedrag terug hebben en dan ben ik alweer blij. Dan ja, dan ik laat laat film gaan. Laten we de volgende keer gaan. We hebben ook een fragment klaarstaan van Queen of Versailles. De film komt net al even langs. De hoofdfilm volgens de VPRO, ook de VPRO DAG. Laten we even luisteren naar een fragment. Ja. My wife collects everything. Je kan vogel, bird, ze moet een dozen. Je kan hond, dog, ze moet een dozen. hebben kan één kind, ze moet een hebben. Dus wat kan ik je vertellen? Ja. Uit Queen of Versailles he, hoorde je de, de uh, timeshare-keizer uh, eigenlijk. Erik-Jan Harmens, wat uh, valt je op aan dit fragment? Wat kun je eruit opmaken? Uh, de de ongelooflijke neerbuigendheid van die man, zoals hij praat over zijn echtgenoot. De echtgenoot uh, heeft opgepompte borsten... die gaandeweg de film wel steeds groter lijken te worden. Dat is een soort bubbel in de film ook. <laughs> en, uh... Een economische bubbel, maar uh... ja, een siliconen ja. bubbel. Ja. En uh, ja, weet je, hij, hij is ongelooflijk rijk in het begin van de film... Uh, en uh, meent het zich te kunnen permitteren om zo over een, iemand te praten... die zo dicht bij hem zou moeten staan. En dat zegt iets over mensen. Ja, uh... zij staat wel dicht bij hem, maar hij staat niet dicht bij haar nee, in de precies. film. Hij van, ah, de, zij is eigenlijk een ander kind, noemt hij haar, is een ja. ander kind. Maar het bijzondere aan deze film is... Bedoel, ze beginnen eigenlijk gewoon met het portret van het mensen. Dan komt die crisis. en verandert de hele in, ja. invalshoek. Zie je eigenlijk de familie in verval. Uh, uh, de vrouw blijkt acht, aan het einde sterker dan hij. Hij zit eigenlijk helemaal weggedoken in zijn kamer. Is een blote bassie. Is de blote bassie. Ja. Is dit ook, om maar even op die hoofdzonde terug te komen... hoogmoed, val... Kan je het allemaal in dat kader plaatsen? Nou, van hem wel. Ik denk dat de man in die film eigenlijk op een andere manier, maar net als Leo, hij probeert natuurlijk het verlies goed te maken. Hij probeert terug te keren naar het niveau waar hij begonnen was. En dat is, in plaats van dat hij een streep trekt, op een gegeven moment is er een soort groot pand wat hij moet verkopen. Als hij dat verkoopt, dan is hij er in principe vanaf. Maar dat wil hij niet. Hij wil dit pand terugkrijgen. Nou, dat is die hoofdmoed die in ieder van ons zit natuurlijk. Maar wat je hier heel erg geëtaleerd ziet, terwijl die vrouw, die blijft maar denken van, nou oké, okay, dat hele grote paleis van Versailles wat we gaan bouwen, daar kunnen we misschien niet naartoe. Maar wat denkt zij dan? In dat grote huis waar we nu wonen... daar kunnen we dan wel blijven. En dat kan dus ook niet. Ja. Snap je? Ze zijn verloren. Je ja, ik... koopt intussen wel acht, acht winkelkarren ja. vol met <laughs> uh, fietsen. Met, met fietsen Hoogsteen. En, Hoogsteen. Fiets film, ja. Dus uh, ja, het cons die consumptiedrift van die mensen... wordt er kennelijk niet door aangetast. Laatste vraag. Uh, is dit toch een iconische film... omdat je hier de grens aan de Amerikaanse droom... ...zeer goed verbeeld ziet. Ja, en niet alleen de Amerikaanse droom. Ik vond dit echt een prachtig film... ...omdat het zo goed verbeeld... ...dat we iets willen wat niet kan. We willen iets en het kan niet. Het op. Goed, dankjewel. Ledenboer Boer en Erik-Jan Harmens. U luistert nog steeds... ...naar de speciale VPRO-ITVA-uitzending... ...tot 8 uur live... ...vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Sinds vorig jaar organiseren ITVA en de Melkweg in Amsterdam samen een muziekdocumentaire competitie. En een van de films is het prachtige Searching for Sugarman. Een zoektocht naar de in Zuid-Afrika heel populaire maar doodgewaande Amerikaanse zanger Sixto Rodriguez. En een van de juryleden van die muziekcompetitie, Jeroen Bergfens, zit hier aan tafel. Bergfens is zelf maker van een aantal muziekfilms. Onder andere over Jimmy Rosenberg, Nick Drake en Paradiso. Jeroen, welkom. Je hebt vandaag uh, gekeken naar uh, Searching for Sugar Man. De film van de Zweedse regisseur Malik Benjalou. En daar mag ik niks over zeggen. Nou, je mag wel zeggen wat je ervan vond, toch? Ja, nou ja, uh, uh, offsite, de jury, hè. De... Ja, tuurlijk. Ik ga niet om het juryrapport al vragen, ja, maar wat vond je van deze film? Ja, ik. Uh, fantastische film. Die, ja, dat is een must-see. Um, en waarom? Nou, het is, het, is een, het is een verhaal waarvan je denkt, dat kan niet waar zijn. Een man die fantastische muziek allereerst heeft gemaakt eind jaren 60, zeg de periode acht, he, 1968, 1972. Uh, fantastisch mooie uh, singer-songwriter muziek stoere vent, uh, uh, maar een enigma, een, een iemand die met de rug naar het publiek uh, speelt een, een en is de man. en verdwijnt, ja. echt helemaal van de aardbodem, maar wereldberoemd wordt in Zuid-Afrika. We gaan het daar zo even verder over hebben. Eerst beginnen we even met het fragment waar eigenlijk de film ook mee begint. It's 40 years. Since this LP called Cold Fact by Rodriguez was released, and in South Africa it was a very popular album, it was it was one of the biggest albums of the day. But the thing was, we didn't know who this guy was. All our other rock stars, we had all the information we needed. But this guy, there was nothing. And then we found out that he had committed suicide. He set himself alight on stage and burned to death in front of the audience. Het was het meest incredible ding. Het was niet alleen een suicide, het was waarschijnlijk de meest groteske suicide in rock history. Ja. Ze denken dus dat hij uh, zichzelf op het podium in de fik heeft gestoken. en op die manier zelfmoord heeft gepleegd. In Zuid-Afrika is die ongekend populair omdat hij uh, verboden was. Hè? Bekender dan Elvis. Ja. En wat gebeurt er? Moet ik de, mag ik het verklappen? Dat is... Ja, niet Kijk. helemaal, maar ze gaan op zoek naar iemand, toch? Ja, ja, ja. Er is, het is een zoektocht in een zoektocht. De film zoekt, maar uh, er zijn al eerder uh, mensen uh, geweest die natuurlijk de vraag hebben gesteld... waar is die man? Wat is er gebeurd met zo iemand? Mensen in Zuid-Afrika die um, op het spoor komen via, uh, nou echt. Ja. ja, het is een soort detective. En ja. ik wil eigenlijk niet te veel verklappen, want hij draait hier nog. Ik hoop dat hij in de bioscoop uitkomt. Hij draait in Londen al week in de bioscoop. En vanavond speelt hij daar ook in Londen. Ik hoop dat hetzelfde hier gebeurt. Want zo'n film is het wel. Komt hij naar Nederland, Rodriguez? Nog niet gepland. Maar hij was van de week... Speel... Hij heeft al opgetreden in Londen. Hij heeft een fantastische ja. recensie in The Guardian ook opgetreden. Ja. Ik wil het even hebben over de opbouw van de film. Want mm -hmm. eigenlijk is het... De film, uh, het, het hoofdbestanddeel speelt zich af voor 1998. En toch wordt de film verteld alsof het op dit moment nog heel erg spannend is wat er gaat gebeuren. Hè? Ze ja, hebben ze eigenlijk een soort... Het verhaal, ja. Op ze hebben een eigenlijk een soort film. detective ja. ervan gemaakt. Zeker. Dat is een element uit de fictiefilm. Ja, hij is gewoon ook daar, Daarom is hij ook. Hij is emotioneel ontzettend uh, aangrijpend. Uh, maar het is ook echt dat je denkt uh, zo. Ja, kijk, ik zou echt zo'n film willen maken. Dat hij is zo goed verteld en in elkaar gezet en met vormelementen die inderdaad soms uit de fictie lijken te komen. Hij is overdonderend van beeldkwaliteit, geluid. Uh, maar vooral het emotionele verhaal en die combinatie van al die factoren maakt het een, een film dat je denkt wow is dat uniek allo. in de documentaire om zo een fictie-element zo te gebruiken om iets te vertellen het is eigenlijk een soort dramatisch element hè je bouwt spanning op nou ik zou kijk eh, eh, eh, ik vind het niet een fictieachtige eh, het is gewoon goed gemaakt en, en uh, ik vind het jammer dat documentaire vaak het stofzuigen van, van beelden is. Met uh, ruisende camera's. Die doet er allemaal niet zoveel toe hoe het eruit ziet en hoe het klinkt. Maar deze film, daar doet alles ertoe. Van inhoud tot en met dat, dat je als publiek ook een ervaring hebt. Dat je naar een film gaat. en Het doek gaat open en een emotioneel verhaal. Uh, Eddie de Klerk, dat dj, DJ, die zat naast mijn... Die zat uh, toch een traantje weg, te pink aan het einde. Volgens mij weet ik wie de winnaar wordt. <laughs> Wanneer maken jullie de winnaar bekend? Journalisten bekannt? altijd. Nou kijk, we zijn met z'n vijf en we hebben dus nog geen beraad gehad. Dus, uh... Oké, okay. okay, uh, uh, de film Searching for Sugarman is nog te zien op de 20ste, de 22ste en de 24ste hier op het ITVA in Amsterdam. U luistert nog steeds naar een speciale uitzending van de VPRO live vanaf het ITVA-café aan het Rembrandtsplein in Amsterdam. De hoofdgast van deze 25e editie van het festival... is de Russische filmmaker Viktor Kosakovsky. Tijdens het festival zijn verschillende films van hem te zien... en hij stelde een top 10 samen van zijn favoriete voorbeelden. Tchitske Musche sprak eerder deze week met hem in Amsterdam. You know mist, mist is very cinematisch. Why mist make depth of het film... Het is een mooie dag. Er hangt mist over de stad. Langs de Herengracht om het hoekje van het Rembrandtplein, waar het op dit moment krioelt van de documentairemakers, staat een bankje. Daarop zit ik met de Russische filmmaker Viktor Kosakovsky. Een stevige man, half lang haar en twinkeloogen. Een dromer. Mist covered something. And you, you want to go in... Je wilt ontdekken wat er is. There Kosakovsky is geen documentairemaker die het onrecht in de wereld wil aantonen. Als je al weet wat je wilt vertellen, moet je maar leraar worden, vindt hij. In zijn film zitten nauwelijks interviews. Hij registreert enkel. Kosakowski is een kijker. En daarom zit ik hier buiten met hem op een bankje met uitzicht over de gracht. Maar als ik hem vraag wat hij nu ziet, antwoordt hij... Het to... is true. Om je te vertellen wat ik zie, heb ik mijn camera nodig. Want ik het niet in de woorden zetten. Ik geloof dat het cinema dichter bij de to ...aan de schilderij, dan to de uh, writing. Closer. Kosakowski is de hoofdgast van het ITVA dit jaar. Dat betekent dat er een retrospectief van zijn werk te zien is. De films FIATO bijvoorbeeld. ...waarin hij registreert hoe zijn tweejarige zoontje zichzelf voor het eerst in de spiegel bekijkt. Of Tisch, waarvoor hij maandenlang enkel het uitzicht vanuit zijn huis in Sint-Petersburg filmde. Kosakowski legt het dagelijks leven vast, in een gewone straat... ...waar bouwvakkers aan het werk zijn en een oude vrouw haar hond zoekt. Naar eigen zeg hoeft hij nooit lang te wachten voor er iets gebeurt. Life is so surprising for me. Like. Life is so unpredictable. If we are sitting here now, nothing happened, right? But believe me, if I will put camera in 10 minutes, suddenly this window will be broken and someone will throw a uh, uh, table through the window. Something will happen. I'm just kind of lucky guy. Films beginnen voor Kosakowski altijd met een beeld. Ik kan niet filmen omdat ik iets wil zeggen. Ik heb Ik heb een image. Voor zijn laatste film, Vivan les Antipodes, filmde hij vier plekken op de wereld... die geografisch precies tegenover elkaar liggen. Het idee hiervoor ontstond toen hij jaren geleden voor een film met een groep wetenschappers op de Noordpool was. Een vriendin van hem was op dat moment aan de andere kant van de wereld, op de Zuidpool. Een mooi beeld vond hij waar hij weer aan dacht toen hij jaren later in een afgelegen gebied in Argentinië een visser zag. Ik saw his fishing line goes down to the water and suddenly I imagine what if what will happen if I will continue this line where it will come out and it came out in Shanghai. Kosakowski maakt films omdat het naar eigen zeggen het enige is waar hij gelukkig van wordt, maar ook omdat hij vindt dat mensen niet goed kijken. Mensen gebruiken geen ogen. We kijken at dingen, many dagen, en we zien het niet. En we zien het niet. Daarom wil ik mensen gewoon openen. Open het. Open het. Just look. Life is fantastisch, Unbelievable, wonderful, tragisch beautiful. In de huidige overdaad aan beeld in onze cultuur gaat veel verloren. We live in garbage, we live in image garbage, like everywhere, posters, every window, naked girls with uh, bikini, every, like, every house full of TV sets, TV screens, everything, we just making, making images and selling shit and selling ideas, selling, in fact, we are polluting planet. It's like you look at yourself in the mirror, but you don't see yourself. Na de film over zijn zoontje en de spiegel, zei een vriend van hem. Oh, I know why my wife left me last week last month. I said how do you know? I saw my face this morning after watching your film yesterday night. I saw my face in the morning when I was brushing teeth. And I realized she cannot like such a song. But I said you saw it before. Hij zei, ja, ik zag mijn eerder, maar ik didn't het niet. We zien, we kijken, maar we zien het niet. Ik weet niet hoe... Dat is waarom ik zeg, open je ogen. Hoe mooi zijn films ook zijn, ik vraag me toch af... waarom hij over de hele wereld reist om te filmen... als er in zijn vaderland zoveel verschrikkelijks gebeurt... dat misschien ook aan de wereld getoond zou moeten worden. Maar een film maken over Rusland is moeilijk, zegt hij. Je moet op de linkerkant of op de have Je be... moet... Voor Putin of tegen Poetin. Je kunt niet alleen filmmaker zijn. Ze zullen je push om een beslissing te maken. Je kunt natuurlijk zijn. En daarom is het moeilijk in Rusland. Zelfs zijn film Tisch over de straat in Sint-Petersburg werd in Rusland bekritiseerd. Niet alleen omdat er bij toeval ook politieagenten filmden die iemand in elkaar sloegen, maar ook omdat de film het arme leven in Rusland laat zien. Ze zeggen Oh, hij doesn't Rusland like Russia. Even film. Om toch zijn films te kunnen maken, heeft Kosakowski zich in de schulden moeten steken, vertelt hij. Dat veel gesprekken op Itva deze dagen gaan over de bezuinigingen op de Nederlandse omroepen en het Mediafonds, vindt hij dan ook opmerkelijk. Er moeten gewoon veel minder films gemaakt worden, denkt hij. Nu iedereen tegenwoordig een camera heeft, worden er minder films gemaakt vanuit een artistieke noodzaak. Het gaat vooral om geld verdienen. Nou, we produceren film, te produceren film to produce film to be rich. Zijn advies voor documentaire makers is dus don't make films if you really if you can live without it. <laughs> Only do it if you really need it, like deadly need it. I mean inside, not for money, but you just feel you can't. You can't. You have to show it. Then do it. De, de Russische filmmaker Viktor Kosakowski. Op itva.nl kunt u zien wanneer de films van Kosakowski draaien, evenals zijn favoriete top 10. En mede door hoofdgas Kosakowski zijn er dus opvallend veel Russische films te zien dit jaar op de 25e editie van het ITVA. 19 films maar liefst. Jessica Gorter, regisseur van het documentaire 900 dagen, is hier te gast. Goedenavond. Goedenavond. Maakte een film over Rusland. 900 dagen, een film over het beleg van Leningrad. Uh, vorig jaar gemaakt. Dus Je sprak met uh, overlevenden van het beleg in de Tweede Wereldoorlog. De film was een enorm succes, hè? Ook ja. in Rusland. Ja, het is goed gegaan met de film. En uh, ja, het was echt heel erg, echt waanzinnig uh, dat hij dus echt in Rusland goed ontvangen is. Ja. ja de, het is een unieke film dat je heel ver weet door te dringen tot de uh, vaak hele oude mensen die dus, uh, dat beleg hebben overleefd. Um, op, op een gegeven moment gaat het zelfs over kannibalisme, wat het is totaal taboe is hè, in Rusland. Ja. Nou ja, het was altijd verboden om, dus na het uh, beleg uh, om echt over de gruwelen die gebeurd waren om daarover te spreken. Dus de mensen die het hadden meegemaakt mochten daar niet meer over praten. Dagboeken mochten niet worden uitgegeven. En uh, nee, iets als cannibalisme is natuurlijk ook een taboe gewoon voor jezelf waar je gewoon niet over kan praten. En dus ook zelfs na de perestroika toen ze er wel over mochten praten en er werden ook wel dingen bekend en archieven kwamen vrij. Ik, ja, werd er nog steeds, wordt er nog steeds iets over gesproken. Ja, we gaan het nu hebben over de films die dit jaar draaien op het ITVA. Ja, want jouw favoriete Russische films. Hè? Jij hebt ze voor ons allemaal bekeken en je hebt drie favorieten aangegeven. Nou, ja, ik heb ze niet allemaal gezien, maar ik heb er in ieder geval er drie uitgekozen. Die, ja. Vertel over de film uh, Woensdag van uh, Kosakowski die we net hoorden in de reportage van Chitske Musche. Vertel waarom je die film hebt uitgekozen. Nou, ja, woensdag is, is ja, ik vind het echt een meesterwerk. Um, dus het is echt ook heel bijzonder dat hij hier draait. Um, film uit 96. Ja, is het auto. is uit 96 en uh, uh, Victor Koscowski heeft uh, eigenlijk alle mensen die op dezelfde dag geboren zijn als hij, negen, 19 juli 1961, die op gaan zoeken. En uiteindelijk, nou, er waren ook wat geëmigreerd en overleden. En, en, maar maar heeft er uiteindelijk heeft hij een stuk of zeventig uh, uh, in zijn film, uh, of die heeft hij gefilmd. En uh, het is een heel, ik denk dat hij ook wel een tijd over die film gedaan is, dus echt midden jaren negentig. En het geeft een waanzinnig portret van Rusland uh, midden jaren negentig. Dus en echt, wat, uh, wat kenmerkt die mensen? Wat bindt ze behalve hun geboortedag? Nou, ze hebben natuurlijk allemaal uh, de perestroika uh, uh, nee, zo bijna zeg, over zich heen gekregen. Dus ze hebben gewoon allemaal die schok overleefd van de overgang van, ja. het, van het communistische tijdperk naar hoe het nu is. En uh, dit is een hele bijzondere periode uh, geweest. Die vrij kort geduurd heeft. En die ook helemaal verdwenen is nu. Dus als je, Ik heb dus de film opnieuw. Ik heb hem al een paar keer gezien, maar opnieuw bekeken. Om hierover te kunnen vertellen. En eigenlijk vond ik hem nog beter. Omdat hij nog weer. Dus het, hij heeft ook gewoon historische waarde. Omdat deze tijd helemaal verdwenen is. Een andere film. Zaftra, Morgen. Van Andrei Griasev. Dus een nieuwe film uit 2012 over de groep Vojna. Ja. Um, Oorlog betekent dat? Oorlog, ja. een, ja, een punkgroep, een kunstgroep. Hoe, hoe kunnen we het omschrijven? Ja, het is een hele radicale uh, uh, kunstgroep inderdaad die uh, uh, ook ja, actie voert of, of dingen doet uh, en ja daarmee uh, uh, en ze, ze, ze filmen die acties en die zetten ze dan op YouTube. Maar um. lijkt, het, lijkt het op Pussy Riot? Dus de, de, de nou, meidengroep van de paar sterker nog, een van zitten. de leden van Pussy Riot komt uit de groep uh, Vaina. En nou, om een voorbeeld te geven, ze hebben uh, een, uh, een enorme valles uh, getekend op de, brug, op, de, op de bruggen in Petersburg gaan open in de zomer. En die blijven dan de hele nacht open staan. die kunnen ook niet meer dicht. En zij zijn vlak voordat die één brug, een, een brug openging die tegenover het grote huis staat, dat is het KGB-gebouw, uh, KGB, uh, uh, waar nu ook de FSB uh, uh, in zit... Uh, hebben ze vlak voordat, die, voordat alles dicht ging, een enorme val op die brug getekend? Die brug ging open, die kon niet meer dicht. En uh, die stond dus, dus tegenover de FSB. Uh, en dat is de op YouTube uh, gezet, dat is allemaal gefilmd. Nou, dat is de hele wereld overgegaan, maar in Rusland was het natuurlijk een enorme hit. Nou, ja. dat soort ludieke acties uh, voeren deze mensen. Dat maar... is een film van dit jaar, hè? Maar ja. jouw derde film is een hele oude film, tenminste ja. heel oud, 1973. Ja. ja. Uh, tram rijdt door de stad ja. van Ludmila Stanukinas. Ja. En uh, jij, jij zegt dat is een soort Russische oerdocumentaire. Ja, nou, ik, ik was heel blij dat ik die dus kon gaan zien. Uh, want ja, dat, het is in de jaren zeventig gemaakt. Maar het, het gaat gewoon over een, een trambestuurder en het leven in de tram. Hoe, hoe, de, hoe die tram door de stad rijdt. en je, Het is een portret van de mensen die in en uit stappen. Die elkaar observeren. En de stad zelf. Maar het is het gewone leven... En dat zie je eigenlijk in de jaren zetten bijna die tijd, nooit. Hè? Ja, het is bijna het altijd nog... of heroïs of, of een, een hoger doel dienen. En, uh, en het is dan ook met geluid heel mooi gedaan. Dus cinematografisch is het ook werkelijk echt prachtig. En je ziet deze films gewoon. Die kan je, en er zijn er een aantal van, van deze vrouwen, ook van haar man. En die kan je bijna nooit zien. Nee. Uh, dus het is uniek dat Dank... die hier nu vertoond worden. Dankjewel, Jessica Gorter. Op de website van het ITVA kunt u zien... wanneer deze films nog draaien de komende week hier op het festival in Amsterdam. Ook in zo'n ontzettend groot drama als in Noorwegen... blijkt dat hele kleine bes beslissingen... Kunnen be kunnen het, het, het verschil kunnen uitmaken tussen leven of dood. Dus er is bijvoorbeeld een verhaal van twee vriendinnen, hartsvriendinnen... die voor het eerst naar Noorwegen gaan. Ze komen uit Georgië, een eerste buitenlandse reis. Op het moment suprem dat de schietpartij uitbreekt... is de ene vriendin even naar het toilet toe en de ander achtergebleven. Door die scheiding van de deze onlosmakelijke vriendinnen, die heeft uiteindelijk het lot van de deze twee meisjes bepaald. De een overleeft en de ander overleeft het niet. En de film die probeert te onderzoeken of dit dan uh, een kwestie van ongelofelijke pech is... of dat er eigenlijk in die twee minuten misschien ook wel dat het niet anders had kunnen gaan... Ja, u hoorde documentairemaker John Appel eerder deze week in gesprek met Lotje IJzermans in een uitzending van de avonden. Straks na het nieuws in de ster van 7 uur aandacht voor zijn film Wrong Time, Wrong Place. Tot zometeen. Dit was het eerste uur dadelijk na het nieuws nog een uur lang live ITVA-actualiteiten... bij de VPRO vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Goed evening, Vijf Nederlandse steden strijden om de titel... culturele hoofdstad van Europa 2018. Utrecht, Leeuwarden, Eindhoven, Maastricht en Den Haag.